Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Rijtjeshuizen, twee onder een kap woningen en vrijstaande huizen... moeten vanaf 2026 verplicht een warmtepomp krijgen als daar de cv-ketel wordt vervangen. Dat maakt woonminister De Jonge bekend... De brancheorganisatie van installatiebedrijven vindt het een prima plan. Ook al wordt het een flinke klus om al die pompen te installeren. Er zullen echt duizenden mensen opgeleid moeten worden voor deze ontwikkeling. En we zien dus nu dat en fabrikanten en installateurs ermee aan de slag zijn. Zo'n verplichte warmtepomp geldt niet voor appartementen, monumenten... en huizen die op een warmtenet zijn aangesloten of nog worden aangesloten. Het kabinet wil meer inzetten op warmtepompen omdat ze duurzamer zijn. Je verbruikt dan een stuk minder of helemaal geen... Geen gas meer. We weten iets meer over een grote vechtpartij van zaterdagavond. in een steengroeve in Maastricht. Twee grote groepen hadden daar afgesproken om met elkaar te gaan knokken. En dat komt door iets in de relationele sfeer, denkt de politie. Vijf mensen zijn daarbij gewond geraakt. In Reuzel in Brabant stonden patiënten van een huisartsenpraktijk vanochtend even gek te kijken. toen die praktijk ineens gesloten was. Geen aankondiging of niks. Deze vrouw had een spoedgeval, dus ze belde, maar toen hoorden ze dit. Goedendag, nee, dit is de voicemail van de Spoed. u bericht. Maar dat heb ik dus al vaker geprobeerd, hè? dan krijg je gewoon uh, voicemail en vervolgens uh, krijg je ook niks meer te horen. Ja, er hangt wel een briefje op het hek dat ze gestopt zijn. Als ze bellen worden ze doorverwezen naar een huisarts in Amsterdam. Maar die kan die mensen niet helpen. Een limo, een koets of iets heel anders. Voor scholieren is het de vraag. Hoe ga je naar je eindexamenfeest? Nou gekker dan twee studenten uit de VS kun je het waarschijnlijk niet verzinnen. Sherman en Sam die kwamen in een tank naar het schoolgala. Ze konden er een lenen van een verzamelaar. Daarvoor haalden ze geld op bij hun klasgenoten. Ik ben Sherman en ik ben Ik heb een vraag voor You a het geld om die tank te huren was zo opgehaald, net als hun Hij me with a sign that said I'd be thankful to, to take you to prom with me. Nou en thankful, dat was ze. Het weer af en toe zon, kans op een bui en op de meeste plekken 17 of 18 graden vanmiddag. Morgen een stuk frisser, dan is het een graad of elf. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan vooral korte files die een paar minuten vertraging opleveren. Op de A2 heb je nu vijf minuten tijdverlies van Amsterdam naar Utrecht... tussen Vinkeveen en Maarsen. Op de A4 is het wel drukker van Amsterdam naar Den Haag... tussen Hoofddorp en Roelovarensveen, want daar is de vertraging een kwartier. Verder heb je tien minuten oponthoud op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Daar sta je in de file tussen de knooppunten Badhoevedorp en Raasdorp. Op de N9 van Den Helder naar Alkmaar heb je een kleine tien minuten oponthoud... tussen Schorl en Bergen...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 Lach naar mij, ik lach naar haar En het is voorjaar, en het is voorjaar Het maakt niet uit, want raak ik al de tanden kwijt Want het is lente, lente voor altijd Het is altijd lente, in de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 De laatste ronde is aan de gang, dus er oh, okay. zal weinig verandering in komen, denk ik. Dat lijkt mij ook wel, ja. ja met, met zulke afstanden wel, ja, met zulke tijden. Zeker. Nou, nou wat gaan we in uur drie allemaal nog doen? Ja, voordat Marco zijn lente ons, aan ons gaat vertellen... voordragen is dat eigenlijk, hè? zo noemen we dat... gaan we dan nou eerst bellen met Randall Lawson, dat is onze autosport-specialist. We hebben nog het beest van de week... En dan komt Marco en als we nog tijd hebben, over hebben, dan hebben we kunnen we misschien nog wat uh, inhakendagen benoemen. Maar het is wel weer een eindeloze rij. Dus of dat ervan gaat komen, dat weet ik niet. Ja, we moeten ook ja. nog naar Alkmaar, al doen we het liever niet natuurlijk. Ja, ja. voetballen natuurlijk. Ja, 3-0 ja. ja, ja. aan het einde van de eerste helft tegen dat. Jong Holland. We hebben nog een hele tweede helft te gaan. Ja, nou ja, ja, als je dat vertrouwen hebt, dan gaan we gewoon terug naar Jan van der Leden straks. Ja, natuurlijk. Voor de tweede helft Zo ja, gaan we dus gaan we zo meteen eerst doen. Uh, en dan uh, Randall Lawson. En lekkere muziek ook weer uh, van Viniel. Uh, Hier is de en band. En uh, Genie. Dat hoort er uiteraard bij, hè? bij uh, Vinnie de, de genie van uh, de BB&Cuban. Report. Fit, Report. Fit Report, daar gaan we nu uh, naartoe, uh, Benno, want uh, ja, het is weer tijd voor uh, Rendel Osser. We hebben net uh, de sprintreis gehad, ja. ja. Rendel, ja. Heb jij hem uh, kunnen volgen? Nou, ik heb hem helemaal gevolgd, we hebben hem helemaal lekker hier uh, op scherm zitten kijken. En, uh...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 Maar ik vind Perez op wel erg sterk hoor, die zit wel uh, lekker in zijn vel. Uh, Ferrari gaat het wel weer op een of andere manier weer verklooien, dus weet je, ik heb zoiets waar we gaan het wel weer zien. Ja, wat, wat ik uh, heel apart vind, uh, als je naar de updates uh, kijkt voor uh, dit weekend, dan heeft uh, Red Bull heeft, uh, heeft de meeste updates uh, op de wagen gedaan.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 uh, ja, en we hebben natuurlijk heel Nederland gewoon massa moeten het weer. Was op, ja, achter, mooi hey, dat was toch een mooi feestje dat we erbij hebben. Ja, nee? ja, ja, ja, ja, precies. Dat moet, en daar heb ik iets over van vorige week. Maar jullie hadden volgens mij een hele leuke jonge dame aan de lijn.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 Maar wel super, want vind ik ga je wel vertellen... Vienne heeft die wedstrijd echt super gereden. Oké. Okay. Ja, dat uh, kwam maar, door nou, ons uh, natuurlijk, hè? Dat, ja, dat is ons goed, hè? Nou, kwam ja. niet Maar echt super trots op. En uh, het meisje heeft... Uh, heeft natuurlijk, ik, kijk, ik vind het prachtig, hè, Dat in de historische racerij in plaats van allemaal kale kerels... met dikke buik alleen maar rijden... ook gewoon hele jonge meiden en hele jonge jongens... die historische racerij aan het ontdekken zijn. Dat hebben we da gaan jullie daar ook wel zien... met die historische Camperie op Zandvoort dadelijk. Ja, daar uh, hebben we dus het dus, al over gehad vandaag, ja. Daar, daar hebben we het over gehad. Dan ga je het ook wel zien... dat er best wel wat jonge die historische racerij en stappen. Nou, dat moet natuurlijk wel, want wij worden allemaal een dag jouw, ja, Bela. Ja, ja, ja, bijzien. Dat moet wel gaan gebeuren. Ja, ja, ja. En ja, ja. Uh, nou, ja, Vienne is zo'n heel jonge meid die in Engeland gestudeerd heeft. en uh, Ze is trouwens ook nog, uh, dat weet je, een Nederlands kampioen karate hè, geworden. O, passen, o, ja, ja, dat zei ja, je geloof ik dus, dus, Ja, dus, Geen dus, dus, krijgen. Je, je, kan, je kan niet uh, zeggen van ik vind jou heel leuk, want je ligt gelijk plat, toch? Ja. <laughs>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 i feel afraid i think of all the mess i've made of my life crying over my mistakes for getting all the breaks i've had in my Ja, geen Shirley Bessie, maar uh, Davina Michel. Ja, mooi. En nieuwe single heet uh, This Is My Life. En ze deed ook goed, uh, trouwens, uh, tijdens Koningsdag he, ja. met het uh, Wilhelmers. Dat, in tegenstelling tot de uh, Towers. Ja, die nee, was even zijn stem een beetje kwijt, denk ja, een ik. Een beetje, een beetje. <tomt> ik, had gewoon, ik vond het gewoon zielig, die arme man. En, uh, maar goed, makkelijk te missen in de uitzending. En uh, in de studio, in ieder geval.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 En we hebben uiteraard wel een straat uh, die naar hem uh, vernoemd is. Ja, maar daar weet hij niks van. Nee, zeker. Ja. En daar heeft hij ook niet gewoond, Nee. nee. nee. Die deed je de kost verloren. Dus. Ja. Ja. In de ja. hoek van de kost verloren straat. Ja? Uh, waar later zo'n. Uh, het was een prachtig huis waarin hij woonde, trouwens. Oh, dat huis staat er niet meer? Nee, dat is afgebroken. Niet de burgemeesterswoning. Nee, nou, op, nee, nee. nee. Wij hebben altijd hele, besche hele bescheiden burgemeesters. Ja, ja, ja, ja. ja. Uh,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 Wordt die 100 jaar? Zo. De Zandvoorter Jan Balledux. Dus uh, ja, ook uh, even aandacht uh, voor hem uh, als we het toch over beroemde Sandvorters hebben. Ja, zeker. Dus bij deze 100 jaar van harte gefeliciteerd. Zo dadelijk het uh, stuk uh, Proezi wat je gaat uh, voordragen. Ja. Kunnen er wat over vertellen? Uh, het gaat over de lente. De lente. Dus uh, dat horen we straks. Maar eerst uh, meer waaronder deze van uh, Mia en Dion, Burning Daylights.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 Never been good at crying, always wanted to be the tough type Mooi, hè? De Burning Daylights. Inderdaad, voor het Songfestival. Mia en Dion hoor je. Maar ik te gasten zoals elke laatste zaterdag. Ben met het mooie stuk proëzie En het gaat vandaag over de lente. Springlevend. ochtends nevel. Kilte. Smeltende sneeuw in de regen. Korte dagen die lang duren.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 Degene die uh, onder ons dan stond, met één punt, die uh, spelen tegen de onderste, dat is uh, OSV Marken. Ja. Marken is onderste. En als die boven ons komen, dan gaan we naar plek 9. Dan hebben we nog wel een wedstrijd in te halen, maar we moeten die wedstrijden inhalen tegen de, tegen de hoger geplaatste clubs. Dus het worden sowieso allemaal zware wedstrijden. Ja. En als we nou, dan zou je, dan zie je, ga je straks, naar. Nou,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 Contact opnemen met het Dierenhuis Kennemerland Aan de Keesomstraat nummer 5 hier te Zandvoort. Zeker, dankjewel. Nou. Wat een mooi beest van de week, Benno. Ja, het lieve hond ook. Zeker, nou, die verdient een uh, nieuw huisje. Keesomstraat nummer 5 voor het Kennemer Dierenhuis hier in Zandvoort. En dit is een van die platen waar ik het al frats: de Little River Band. Deze van de, de Little River Band. En it's a long way there. Jij volgt vanmiddag de hele middag de 1 en 2 meldingen. Benno, je hebt er al heel veel gemeld. Ja. En net komt er weer eentje binnen en dan gaan we naar Heemstede toe voor een brand. Ja, het was om 16.38 uur 38 was er een, een automatische brandmelding in de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 en Kenny Staten hoorde je met You Cuts The Love we gaan alweer nou uh, richting het einde van uh, dit uh, programma, uh, Benno. Ja. Ja, we moeten eigenlijk Jan uh, ook nog bellen, hè. Maar, uh, oh ja ja. ja. ja, ja. We hebben in ieder geval verloren. Ja, we hebben in ieder geval uh, verloren. Die, dus, uh, die 5-0 uh, achterstand, dat haal je natuurlijk nooit meer in. We bellen hem zo dadelijk ja. nog wel dat, uh, dat we inderdaad uh, de uitzending er alweer op zit. Ja. Want uh, zo snel gaat dat. Zo is dat. En uh, volgende week uh, burgemeester Roest, Albert Roest van Bloemendaal... in onze uitzending uh, vanaf twee uur...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 En dan hebben we het over de Bloemendaal. Dat is uh, eens even kijken, 15 juni, 15, 16 juni in dat weekend. En daar zal de burgemeester, uh, dat valt trouwens onder zijn portefeuille, de, de Reningsbrigade. Dus daar, ongetwijfeld kan hij daar wat over vertellen. Zeker, nou morgen gaan we racen op uh, Azerbeidzjan, Baku. Ja. En uh, mooie straten, circuit en uh, Maxse start vanaf P2 uh, morgen. Okay. En uh, Leclerc Forum. Uh, uh, dus dat wordt de startopstelling van uh, morgen. Sprintreis uh, net gehad. PRS uh, heeft uh, deze gewonnen. Heeft acht punten daarmee verdiend. Uh, zeven punten waren er voor uh, Leclerc. En uh, Max stappen P3. Zes uh, punten. En zometeen uh, horen we Fred. Hij weer met uh, Entertainment for You. Heel Veel plezier bij zijn programma. En wij zijn de volgende week weer benauwd. Dan, Dank wel. En hoi, hoi. tot volgende week. Hier is uh, David Bolliers laatste voor het nieuws en weer. Met uh, This is not America.